Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie richt een fonds op voor de afwikkeling van schadeclaims... na de aanslag in Alfa aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot daar op 9 april 2011... in een winkelcentrum zes mensen dood. 16 anderen raakten gewond, daarna pleegde hij zelfmoord. Van der Vlis had een wapenvergunning... terwijl bekend was dat hij psychische problemen had en suicidaal was... Slachtoffers en nabestaanden verwijten de politie dat van de Vlies een wapenvergunning kreeg en stelden de politie aansprakelijk voor de geleden schade. De Hoge Raad gaf hen gelijk. Ruim 100 mensen en ondernemingen dienden een schadeclaim in. In Zuid-Limburg zijn voor de zekerheid twee evenementen afgelast in verband met het coronavirus. Volgens één Limburg gaan de carnavalsoptocht in Wijnandsrade en het Hoeje Schrikkelfeest in Schinveld niet door. De veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft gemeenten in de buurt van de Duitse grens aangeraden om evenementen af te gelasten. In het zuiden van Iran hebben betogers een ziekenhuis in brand gestoken waar coronapatiënten zouden liggen. Volgens center Al Arabiya ging het gerucht dat er tien patiënten lagen uit Kom, de stad met de meeste Iraanse besmettingen. Toen autoriteiten het verhaal tegenspraken staken boze betogers het ziekenhuis in brand. In Iran zijn nu 210 mensen aan het virus overleden. De Verenigde Staten en de Taliban zijn in Qatar voor ondertekening van een vredesakkoord. De Amerikanen trekken geleidelijk duizenden militairen terug uit Afghanistan. De Taliban moeten over vrede gaan onderhandelen met de Afghaanse regering. De Verenigde Staten vielen Afghanistan binnen na de terreuraanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington. De strijd in Afghanistan is de langste oorlog die de Amerikanen ooit hebben gevoerd. Het weer, is nog wat zon, maar van het Zuidwesten uit stevige regenbuien en windstoten. voor 10 tot 12 graden. Morgen buien en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. en verkeers en het mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Clap for the Wolfman He gon' reach your record high Clap for Snuggle in, so baby, just one kiss She said, no, no, no Romance ain't keeping me alive I said, hey, babe, do you want coo, cuckoo coo? She said, I, ah So I was left out in the cold I Said, you're what I've been dreaming of She said, I Clap for the Wolfman. He gon' raise your record high. Yes, baby, I your Doctor Love. <laughs> Clap for the Wolfman. You gon' dig him till the day. You... En uh, we zijn weer uh, terug. Uh, we praten nog even verder met Martijn Hendriks en uh, Karim El Gabali. Over uh, de auto's, over het strand. Dit was trouwens uh, Guess Who, Clap for the Wolfman. Wat een heerlijk nummer was dat. Jammer dat we hem niet helemaal konden draaien. <laughs> uh, daarna komt uh, Annemarie Sensen praten over uh, het nieuwe museum in Zandvoort. En we eindigen met Gerry Rutte over Pluspunt. Maar we gaan eerst nog even verder met de heren. Want uh, we moesten het afbreken vanwege het nieuws. Anders werden we eruit gegooid. Uh, we, we hadden het over. Uh, we hadden het over. Ja, waar waren we? Uh, we zijn toen het nieuws was ook nog even Je had het erover dat ik uh, het, het, het blazoen van Zandvoort bedoezelde. Ja, ik had oh, dat het andere woorden gebruikt, geloof ik. Leuk ja. dat uh, ja. Leap, Leap, omdat ik eigenlijk... iedereen zo'n zo eigen interpretatie ja. heeft over wat er gezegd ja, Nee, omdat ik eigenlijk uh, uh, vind wat je als GroenLinks... Ik heb, er echt, ik heb daar meerdere keer al complimenten over mm -hmm. gehad hè, in het uh, verleden. Ook gewoon uh, hier in de radio, maar in de raad zo ook. Dat, dat je toch je, je achterban en het imago van je partij ja. daar gewoon uh, trotseert, eigenlijk. En zegt vanuit het ligt genuanceerder, want mm -hmm. die Vuurder 1 wordt heel duurzaam. mede dankzij uh, jouw motie. Die wordt. Uh, wordt we, hebben een, we gaan met de trein er naartoe. Ja. Al die positieve verhalen. Uh, waarmee je eigenlijk recht tegen je eigen achterban uh, inging. En dat, mm -hmm. daar had ik echt bewondering voor. Ik vond dat heel goed. Omdat ik vind dat je politiek moet voeren op inhoud. Ja. Uh, uh, op hoe het zit. En niet op hoe het in de media over zou kunnen komen. Mm -hmm. En wat ik vind dat je jij en um, de, de milieuclubs zo hierin doen, is uh, een klein smelend smul vuurtje. Niet zeggen van, joh, dat ligt veel genuanceerder, maar daar een hele bak olie overheen gooien. Waardoor we een heel landelijk mediacircus hebben, waardoor Zandvoort opstaat. staat. Nou, ik, heb, ik was dus in een tv uitzending maar ik kreeg allemaal reacties van, uh, corruptie daar, en de prins zal de boel hebben omgekocht. En dat is weer ja. het hele frame waarin we terechtkomen. Mm. Terwijl het gaat over een ontheffing voor een noodgeval, met elektrische of hybride auto's, als niks anders kan, maximaal 10, door een gebied dat helemaal niet een natuurgebied is. Ja. Dus het ligt veel genuanceerder dan de, de spookverhalen die je door de mede hebt. En ik geloof dat juist jij had daar die rol kunnen pakken die je in het verleden zo goed hebt gepakt. Maar dan, dat het een grap is dan dat je bij deze nuance ook weer verkeerd legt. Als je het over nuance hebt moet je het dan wel goed neerleggen. Wij zijn deze hele hij niet begonnen hè? De hele hijsa is in Noordwijk begonnen bij een wethouder die zomaar even naar buiten bracht dat er drie teams over het strand richting Zandvoort gingen. Toen is de hijsa begonnen. Toen begon het, uh, het ja. vuurtje te smeulen. Dat, is niet, dat komt niet door GroenLinks, Zandvoort of door de medische. indo Nee, er nee, was een klein vuurtje, wat je net noemt. Mm. En wij hadden vanuit Zandvoort dat kunnen nuanceren. Door te zeggen van... Geen idee wat ze in Noordwijk doen, maar wij zijn van plan dat niet op deze manier te doen. Maar het is, het is ook, je, je, je suggereert juist dat ik niet op inhoud uh, dit debat heb gevoerd. Dat is niet waar, want weet je wat mij omgaat, ik snap, ik snap gewoon bepaalde dingen in deze situatie niet. Eentje heb ik net al uitgelegd, bijvoorbeeld dat het, het feit dat Mercedes daar zit en over de weg gaat en geen ontheffing zal aanvragen. Maar het andere ook niet, dat wij bijvoorbeeld onze natuur zo extreem gaan beschermen. Uh, we, Gooit het Nationaal Park, staat Kederman dicht. In de duurzaamheidsstrategie van het circuit staat het juist zelfs dat ze natuurgebieden en het strand willen beschermen en eigenlijk nog wat beter willen maken qua bescherming. Uh, en vervolgens, zelfs het, trouwens zelfs het DGP is tegen het feit dat die auto's over het strand rijden. Hè. Bij herhaling gezegd door DGP. Maar ik uh, ben ook tegen maar, dat die auto's over het strand rijden. Maar, ja, maar, wat ik tegen. ook nog even wil, wil benadrukken is dat het feit dat er wordt enorme discussie gevoerd. Mm -hmm. Alleen het is heel klein de kans dat het überhaupt gebeurt. Maar, Want het, het, het water, de waterpeil hè? De, de, de, getij. Het getij heeft daar een grote invloed op. Het feit is dat als het echt niet anders kan en de kans dat het gebeurt is zo klein, want om vijf uur ochtends, wat gaat om vijf uur ochtends? Ja, ik weet niet precies uur. hoe die vloedtijden lopen, maar ze moeten met vloed dan, door. Dan zijn ze... er sowieso geen, uh, geen ja. files, dus de kans dat, het, dat ze over dat strand moeten, die zijn echt minimaal. Ja, dus waarom moet er dan zo'n grote discussie gevoerd maar, maar, worden? Maar dan, dan snij je hier toch precies het punt aan wat wij maken? Waarvoor is die ontheffing op het strand nodig? Als de kans zo In klein is. Bij noodzaak. Voor die hele, voor die hele kleine kans. Bij noodzaak is het zelfs geen eens gezegd dat ze überhaupt over het strand kunnen. Dus waarom geef je dat dan als, als backup plan of fallback plan? Waarom geef je dat dan... Uh, dat als dat is, dat is toch. Maar ben je niet heel tevreden met het feit dat je zei... van, nou, de eerste keer was het, het idee dat die auto's bij de spot zouden staan... en dat ze dus dan uh, uh, naar leeg naar Noordwijk mm -hmm. zouden gaan de mensen op te halen? Nou, Dat, heb je uit het, uh, dat is uit het plan verdwenen, of uit, uh, uit ja. de heffing. Dus dat betekent dus dat er minder bewegingen op het strand mm -hmm. zijn. Uh, met, dus dat, het zou eerst het, ook over veel meer personen gaan, uh, wat ik begreep. Ja, veel meer, ja. ja. Dus er is een aardige concessie binnengehaald. We zijn op weg. We zijn al weg. Maar, maar wat er net wordt geschetst is inderdaad gewoon een probleem. Weet je, het is toch ook... Als er een fallback optie niet helemaal 100% betrouwbaar is. Waarom is dat dan een fallback? Weet je wat een goede fallback optie zou zijn geweest? Dat wij zeggen tegen, tegen Red Bull. En misschien ook wel tegen Mercedes in dit geval. dat over de zeegreep een fietspad, Laten we dat even voor 20 minuten sluiten. Het is toch s s s morgens vroeg. Dus de campinggasten van Noordwijk zullen nog echt niet op hun fietsen richting Zandvoort gaan. die voor er pas om 10 uur of zo te zijn. Laten we dat fietspad even tijdelijk sluiten. Laten we daar eventjes die kolonnen overheen gaan. Die zijn er zo overheen. Je kunnen ook iets harder rijden. En dan zijn ze in Zandvoort. Probleem opgelost. Niemand die over het strand gaat. Kan is dat een voorstel wat al zijn. is neergelegd? Nou, en Martijn? Is ik dat weet dat... niet precies hoe dat dan weer vergunningstechnisch ja. zou werken. Maar een verkeersbesluit kan het college veel sneller nemen. Dus zo'n afzetting kunnen ze volgens mij inderdaad op de dag zelf ook nog ja. regelen. Maar je moet gewoon een, een palet aan noodscenario's hebben. Maar om te zorgen dat het door kan gaan. En dit is daar één van. Dit is toevallig eentje met een wat langere juridische procedure hmm. erbij. Dus waarbij je nu al dit, dat besluit moet nemen. En dat lijkt me ook heel goed. Want je kunt dan uh, dat bezwaar maken tegen dat besluit. En je kunt dan uh, in beroep gaan tegen dat besluit bij de rechter. En dat, dat is de manier waarop het werkt. Je kunt ja. niet op de dag zelf zeggen... Joh, ga gaan maar over hetzelfde nee, zien wel. Nee, maar dat is dus ook het probleem. Je kan toch als college zijn, in beide gemeenten, gewoon zeggen van ja, we hebben toch gewoon andere opties. Dat, die optie die ik nu schets, is, dat is de meest milieuvriendelijke en toch ook nog de snelste optie. Maar wordt naar gekeken denk, meteen? Nou, ik zit niet in de DGP-organisatie, uh, helaas. Maar, de DGP um, heeft hier niks mee te maken over gezet. Dus de, de, de tips en de, de, de, de gemeente zelf en de, de planning, ja, precies. Maar daar zit ik niet in de organisatie. Maar ik ga ervan uit dat er wat meer scenario's zijn en dat zo'n zo fietspadafzet zou ook kunnen. Ik denk dat je dan trouwens dichter bij het boetgebied zit dan in de. Uh, maar dat maakt niet want het zijn toch elektrische maar, auto's? Mag je ja. geen motie uh, indienen om de wethouder op te roepen... Ja. om deze optie ook nog maar te kijk, onderzoeken We zijn nu, echt achter... We zijn nu de discussie aan het voeren... die we volgens ja. mij dinsdag hadden moeten voeren. Want de, die ging toen over de motie van GroenLinks... Mm. en dat was nooit op het strand, hoe dan ook niet. Niks, ja. niks aan meewerken. En we zijn nu aan het kijken van... Nou, hoe zouden we wel kunnen kijken hoe het kan? En eigenlijk had ik dat... Dat is wat ik net bedoelde met die genuanceerde discussie hadden we dinsdag kunnen voeren. En dan denk ik dat we nog een heel eind elkaars kant in kunnen komen. Wat kan er dan wel? Op welke manier ga je om met die natuurbelangen? Op welke manier ga je om met de rustbelangen? Want het is een afweging van verschillende belangen. Ja. Ja, bovendien en Bovendien denk ik even uh... nog wat anders. Want stel je voor dat die menselijke blokkade daar op dat strand ja. komt. Hoe fijn is dat voor de natuur en voor de rust op het strand? Volgens mij niet, is dat ook niet zo leuk. Niet. Dus Alleen, ik, ik kan me voorstellen uh, dat, dat jullie dat ook niet maar uh, maar wel, promoten. Nee, maar Het zegt wel al heel veel dat... De, de, de, de, zeg maar nu niet, zelfs de beslissing in Zandvoort is genomen is deze brand nog steeds niet geblust het zegt dus heel veel over het maatschappelijk draagvlak dat onder dit hele besluit van de maar Is de, het niet de, een de de klein beetje dat bestuid mensen bestuid gaat dat gaat graag over... doen omdat ze dat nou eenmaal leuk vinden? wat, wat nee. hier speelt is dat er een aantal clubs zijn uh, Rust bij de Kust is er daar één van uh, Extinction Rebellion is een andere die waren bij onze raadshaal het debat aan het uh, verstoren ja, die, lagen op de grond. die lagen daar op de grond um, en dat zijn clubs die zijn van, vanaf het begin tegen de Formule 1 geweest en voordat de Formule 1 terugkwam waren ze al tegen het circuit dus die grijpen elk haakje aan wat er is. Elk klein smeulend vuurtje wat er is. Maar grijpen ze aan om tegen de Formule 1 te zijn. Ze hadden ook geen bezwaar tegen duizend mountainbikes. En ze hadden geen bezwaar tegen het kitesurf evenement. Nee, maar dat is dus een wandel evenement. Dat commerciële, commerciële evenementen? Zijn die mountainbike evenementen en die kitesurf evenementen comm commercieel of niet? Dat denk ik wel. Nee, niet. Zoek dat maar op, dat zijn ja, geen maar, Ja, maar wat heeft dat ermee te maken? Dus ja, ja, de de, de vogel, heeft daar vogel, vogel heeft daar geen last van hoor, van commercie commercie commercie en, niet. Een vogel maar, of een zeeland heeft net zoveel last van een commerciële mountainbike als van een niet-commerciële ja, mountainbike. Uh, dus je maakt nou het gaat meer, deze clubs ook, gaat het meer om het tegen het kapitalisme en tegen de, de, de, de commercie. Nou, en dat is een, een, een populistisch argument. Het gaat nee, om de en dat maakt voor zo'n vogel die daar boeit echt niks uit of die mountainbike nou gesponsord wordt of dat hij zichzelf bereikt. Dat maakt niet uit, het gaat om de verstoring. Het feit is dat. We hebben ja. het nu over dit, de verstoring van dit gebied. Hmm. En je hebt het nou, je zegt van, ik ben er nu in verdiept en daarvoor had ik het nooit uh, opgevallen. Ja. Maar ben je voor volgend jaar wel tegen dat tegen mountainbike-evenement? Ga je dat tegen? Uh, Als dat een mountainbike-evenement er is en het heeft geen reden om uh, niet bovenover te gaan. Kijk, wat, normaal, als, de, als het echt zo is dat het nut en noodzaak bewezen is, zoals we dat hebben afgesproken in het gebied, dan, dan is dat de afspraak. En de afspraak is afspraak wat het GroenKings betreft, dus logisch. Maar blijkt het gewoon ook op een andere manier te kunnen, ja, dan zal ik daar ook tegen ageren. Ja. Omdat ik gewoon vind, we hebben met elkaar afgesproken in deze gemeenteraad, en ook in die van Noordwijk toevallig, vooral, deze, dat we dit als speciaal plekje bestempelen. En ja, alle strandregels en alle wetten blijven allemaal hetzelfde. Maar we hebben met elkaar afgesproken, we gaan dit gewoon echt tot rustgebied verklaren. Daar hebben we jaren over gedaan, hebben we jaren over gedaan jaren over overlegd en nu bij gratie uh, gods dat uh, de verbinding komt gaan we opeens die afspraken even iets oprekken. Gaan nee, we niet overleggen. Met, want met de afspraak was dat kleinschalige dingen altijd door moeten dit is gaan. Niet klein, dit, wat is hier kleinschalig aan? Ja, die, volgens mij is het, het net zo het, kleinschalig als die uh, Het is een stuk kleiner. Of is dat niet zo? Nee, ik vind het niet. Nee, zeker niet. Duizend oh, mountainbikes? Ja, maar hoeveel? Oh, zijn niet er? Ze heen en weer... Hebben ze die een, vier dagen lang heen en weer gefietst. Over dat stukje strand. De hele tijd. Ja, maar dat is toch wat er nu nee, ook ja, maar, niet gebeurt? wel. want dit is voor vier dagen. Nee, het dagen. is twee dagen. Nee, het en is hoe vier maar, dagen. Je, we weten het dat echt het een vier dagen situatie is. We weten we dat, hoe groot is de kans dat het überhaupt... Nou, je ligt er dan net toe hè, met die vloedtijden. Uh, hoe groot is de kans dat het überhaupt één keer gebeurt? Laat staan. Ha. Vier keer. Ja, maar, dit is toch, maar dit is toch juist is de toch, paradox en de grap in deze... Het feit dat jij zegt hoe, veel, hoe vaak gaat dat gebeuren? Waarschijnlijk niet. Waarom heb je dat dan nodig en waarom kom je niet met een beter plan? Ik een heb, ik heb beter plan is er. We hebben een mobiliteitsplan, dus een mobiliteitsplan dat de wethouder zelf ik twijfel trok in de raadsinformatiebrief. Nee. Omdat zij niet weet. Nou, dat staat letterlijk in die raadsinformatiebrief. Zij wist zelf niet of dat, of dat mobiliteitsplan wel nee. uh, voldoende was. En dat, daarom dat moest die back te zijn. De mobiliteitsplan is nog nooit getest. Die 12 treinen per uur zijn nog nooit getest. We gaan dat dit jaar proberen. En dan is het goed. Ik heb er alle vertrouwen in in dat plan. Zelfs, zelfs de, de natuurorganisaties is weer dat mobiliteitsplan gewoon. Het is dat je vertrouwen hebt in het mobiliteitsplan. Je hebt dat kleine kansje dat het niet allemaal misgaat. En dan moet je een fullback hebben. Maar, dat, ja, die, ja. Die maar die je dan niet kan gebruiken omdat het getijd is uh, ja, hoog dat we komen tot de conclusie ja. dat er eigenlijk bijna een discussie is over het, niet. het fietspad, dat is de conclusie. Ga ja. over het fietspad. Nee, maar goed, het nou, ja. fietspad, is dat, dan, is is nou dat een optie, worden. Martijn? Volgens mij is het bedoelen dat juist ook heel veel gasten van de familie over dat fietspad gaan. Dus ik weet niet of of je, je, hoe, hoe snel je dat... Nee, precies, dus misschien kan dat wel. Ik weet het allemaal niet. Maar wordt daarna gekeken? Daar ga ik ongetwijfeld vanuit. Toen kreeg ik me op dat het net. Ik ga ervan uit dat... Uh, ik hoop dat de wethouder de meeluistert. De organisatie die <laughs> daar zit, die is veel slimmer dan wij samen. Um, nou, dus ik ga ervan uit dat er naar allerlei plannen wordt gekeken. En je okay. moet gewoon zoveel mogelijk plannen achter de rug hebben. Misschien ja. ja. nou ja, uh, Kun je een uh, motie indienen waarmee je de wethouder oproept om dit ja. te onderzoeken? Overigens gaat dat fietspad wel daadwerkelijk echt een natuurgebied. Want de duinen daar zijn natuurgebied en het strand niet. Dus dat zou ah, ja. eerder... Dus dat zou... Ik zou dat een groter risico vinden dan uh, het... Nou, de, de conclusie is dat jullie duidelijk anders denken. Nou, ja. Het is ook prima, want uh, zo hoort dat ook uh, bij uh, verschillende partijen. Uh, wij bedanken jullie in ieder geval voor jullie komst. Graag gedaan. En uh, we hopen dat het uh, goed uh, tot een goede conclusie gaat komen. Laten Daar gaan we vanuit. het zo uit, zeggen. Daar ja. gaan we vanuit. Dankjewel heren. Ja, dankjewel. We luisteren naar muziek en dan gaan we zo ja. verder met Annemarie Sensen. make things Dit was uh, Bugs Vis met The Land of Make Believe. Nou, The Land of Make Believe uh, dat uh, is ook uh, van toepassing in het museum, het nieuwe Zandvoortsmuseum, het Hans Davids Museum Zandvoort. anne marion ik uh, corrigeer jouw naam, ik had Anne-Marie gezegd, maar het is anne marion Jonsenzen. Welkom. Dankjewel. Um, gisteren is uh, de opening voor de pers geweest van het museum. Ja, en voor alle mensen die aan het museum hebben meegewerkt. Ja. Dus uh, en relaties en pers. En sponsors. en. Sponsors? Ja, de en sponsors. Ja, er zijn een aantal sponsors inderdaad ook geweest, dat klopt. Ja. Ja. Dat zijn maar eigenlijk goed. onder andere ook de mensen die aan het museum hebben meegewerkt. En die iets minder hebben gerekend dan ze normaal gesproken rekenen, zeg maar. Of inderdaad een fundamenteel bedrag geschonken hebben, zeg maar. Dat heel Wat heel mooi is Wat ja. heel mooi is, ja. Het is heel lang een soort... Uh, ...vraagteken geweest in Zandvoort. Hè? Het stukje grond en uh, wat er ging gebeuren en uh, wie het had gekocht. Er is veel geheimzinnigheid omheen geweest en uiteindelijk uh, kwam het grote woord eruit. Nou, In ieder geval eerst nog het kleine woord, hè? dat was ja. het het uh, H.D.M.Z. Museum en niemand wist wat dat precies betekende. Nou, Nu is het uh, na het overlijden van de laatste... Jan F. van Belen. Jan ja. van Belen is, is het duidelijk geworden dat het de naam van zijn overleden partner is geworden die de naam van het museum draagt. Wat gaat dit museum anders doen of wat wordt dit een ander verhaal dan het Zandvoortsmuseum? Nou ja, het Zandvoortsmuseum is een um, cultuur-historisch museum Het gaat met name natuurlijk over de Zandvoortse geschiedenis en allemaal haakjes die daar aan zitten. En wij, hebben, wij gaan ons richten op modern hedendaagse kunst. En uh, wat we wel willen en is eigenlijk um, dan wel steeds een link naar de zee en het strand. Um, en ook naar de actualiteit in Zandvoort. Dus we willen eigenlijk heel erg inspringen uh, op wat hier in Zandvoort gebeurt. Um, zoals we dus nu beginnen is met een... Um, een kunstenaar die iets met uh, licht doet. Het is zelf geen licht kunstenaar, maar hij verwerkt wel licht in zijn uh, uh, objecten. En dat hebben we eigenlijk gekozen omdat uh, er was de Zandvoort Lightwalk is hier geweest. En uh, dat vond ik toen eigenlijk wel heel erg leuk om daar ook iets mee te doen. We hadden het liefst ook op de route gelegen, maar dat was uiteindelijk niet, uh, niet mogelijk en misschien volgend jaar wel. Um, en ja, toen heb ik inderdaad bedacht van ah, misschien is het leuk om deze kunstenaar uit te nodigen om daar dan iets mee te doen. En hij heeft zelf ook iets uh, in zijn werk heeft hij iets gedaan met, uh, met het strand. Um, waar die eigenlijk een, of met de zee eigenlijk. Uh, in een vorm van een geluids, geluidseffect. Waardoor in feite die link ook weer met het strand en de zee wordt gelegd. Ja. Dus en het kan heel breed zijn. Het hoeft daar niet specifiek zand voor te zijn. Maar dat kan dus... Um, ja, dat kan ook heel internationaal zijn. Alles wat maar met strand en zee te maken heeft. Kan ook aan de andere kant van de wereld uh, bij wijze van spreken zijn. Ja. Um, we willen bijvoorbeeld ook nog iets doen met... Um, ik noem het dan plastic fantastic eigenlijk. Dus alle, alle, alle ja, plas, plastic of plastic eigenlijk wat dan eigenlijk in de zee rondzwerft. En waar dan eigenlijk ook allerlei kunstwerken van gemaakt worden. Um, dat lijkt me ook een fantastisch onderwerp om daar iets mee te gaan doen. Um, kunnen we Marijke Helwegen uitnodigen voor de opening? Wat zegt u? Nu kunnen we Marijke Helwegen uitnodigen ja, voor de opening. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, en daarna hebben we dan in feite gaan we iets doen met uh, de Formule 1. We hebben natuurlijk een plan geschreven um, voor, uh, voor de site-events. En dat is uh, met de open armen is dat eigenlijk ontvangen door de organisatoren van de site-events. En we willen dan eigenlijk iets gaan doen met, uh, met de car art, noemen wij het. Het is de, de, de auto in de kunst. Um, waar we nu heel erg druk mee bezig zijn om dat eigenlijk over een maand ongeveer neer te gaan zetten. Ja. Buiten de, de zaal waar dan de wisselende exposities plaatsvinden is er een vaste plek, ja. een, een soort uh, zaal waar uh, jullie spullen van de, de oorspronkelijke uh, ja, initiatiefnemers van ja. het, ho uh, het hotel van, de, van het museum ja. exposeren. Nou, nu is er uh, zilver, dat is ja. uh, van hun privécollectie en een uh, kunstcollectie. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de vaste opstelling die bestaat eigenlijk nu uit schilderijen en inderdaad uit zilver. Um, Hans en Jan hebben eigenlijk jarenlang echt um, uh, veel zilver verzameld. En eigenlijk de afgelopen twee jaar heeft, uh, heeft Jan echt de, de zilververzameling eigenlijk uh, verdubbeld. Hij heeft, heeft heel veel aangekocht. En uh, toen eigenlijk van november eigenlijk is die hele collectie eigenlijk pas bij ons binnengekomen. Um, we hadden het, daarvoor hadden we een, een collectie. Een, een, een, uh, een collectie eigenlijk gemaakt uh, van, van dat moet er in het in de in de vitrines liggen. Um maar hij had zoveel verzameld en had op een gegeven moment besloten van ik doe alles in grote dozen en dan gaat het wel naar het museum. Dus toen het eindelijk bij het museum was, heb ik dat allemaal nog moeten uitzoeken. Wat een enorme klus was. Ik zag echt door het bomen het bos niet meer eigenlijk. Maar het staat er nu en ik, ja, ik ben er eigenlijk best wel trots op hoe het er nu uitziet. Zijn verzameling bestaat aan de ene kant uit, uit erfstukken. Dus hij heeft veel vanuit zijn familie eigenlijk georven. Dat zijn met name schilderijen van Berkemeijer. En Berkenmeijer was een, een Noordwijkse schilder. Dus dan zie je inderdaad wel plaatjes of, of, of schilderijen, afbeeldingen van, die eigenlijk in Noordwijk zijn ontstaan. Maar die net zo goed eigenlijk hier in Zandvoort zouden zijn kunnen ontstaan. Maar het is, was een Noordwijkse schilder omdat zijn opa, die had een, een, een hotel, een hotelpension. En daar versierde hij eigenlijk de wanden mee met, met deze kunstwerken. Um, en daarnaast hebben ze eigenlijk vanaf de jaren zestig zijn ze zelf gaan verzamelen. En de eerste, het eerste grote werk wat ze hebben aangekocht was uh, van Jan Sluiters. Um, en dat is eigenlijk uh, een, een portret van een, van een, een mooie dame. Die, um, die lange tijd ook in het Stedelijk Museum in, uh, in Amsterdam heeft gehangen. Uh, maar uiteindelijk door de, door de erfgenamen van dat schilderij is verkocht. En uh, Jan en Hans hebben dat toen, toen ja, gekocht. En zij is eigenlijk um, de reden eigenlijk, uh, waarom dit museum eigenlijk ook is ontstaan. Want Jan had gezegd van als ik tussen zes plankjes ligt, mag zij er pas uit. En, en dat is zo, uh, zo geschieden eigenlijk. Was de naam, wat is de naam van deze... Geneviève. Ja. Ja. ja, prachtige schilderij. Ik heb ja. hem gezien, het is, het is echt heel mooi, ja. indrukwekkend. Um, dat is eigenlijk de basis hè, van, het, van het verhaal van hun. Zij hebben dat ook zo genoemd, de stichting. Ja, de stichting uh, die, die, uh, waar ik mee begonnen is, waar in feite de Stichting Geneviève is ook eigenaar van het gebouw. Um, en ook eigenaar van de collectie. En, en de Stichting HDMZ is uh, degene die het, uh, het gebouw gaat exporteren. Dus waar onder andere dus ook een museumcafé in zit en uh, een, een, een educatieve zaal die ook voor vergaderingen afgehuurd kan worden. Ja, een prachtige zaal uh, waar, uh, waar je inderdaad uh, alles uh, zit wat maar nodig is, een scherm, uh, uh, ja. alle faciliteiten zijn er. Dus uh, die verhuren jullie dus, ja. zeg maar. Ja. Uh, jullie willen zelf ook nog wat aan educatie gaan doen? Ja, zeker. Ja, ik heb nu op dit moment heb ik een aanvragen voor twee, uh, nou inmiddels eigenlijk zijn het al vier klassen eigenlijk, vier groepen. Uh, twee keer een groep zes en twee keer een groep acht. Um, die eigenlijk inderdaad een rondleiding willen in het, uh, in het museum, omdat hun thema toevalligerwijs ook een museum is. Dus ze hebben eigenlijk mij gevraagd zo van kunnen we door het, uh, kunnen we het museum lopen? En toen dacht ik van ja, kan ik dat nu al aan qua organisatie? Maar ik heb eigenlijk in de crisistijd ben ik de pabo gaan doen. <laughs> dus, dat, dus ik dacht van, nou, dit moet ik kunnen. <laughs> dus ik moet wel een lesje kunnen maken van een uur. Dus uh, daar krijg ik natuurlijk wel even hulp bij de juffen, want ik ben er natuurlijk ook wel een tijdje uit. Maar het is eigenlijk opnieuw weer een uitdaging, ook voor, voor het hele HDMZ-museum, om toch iets, iets te doen. En je wil eigenlijk, de, ja, je wil zo'n grote groep ook niet, uh, niet teleurstellen en... Um, dus ik denk wel dat dat, dat, dat gaat lukken. Ja. Dus ja. Is het een, uh, een mooi horeca gedeeld erbij? Het is een ja. uh, prachtige, nou ja, ik zou het een uh, museumcafé noemen een ja, museumcafé, museumcafé, ja. met een, uh, een goede keuken ja. erbij. Ja. Waar, maar je gewoon elke dag naar binnen kan lopen, een kopje koffie kan halen, ja, een stukje ja. verrukkelijke appelgebak. Ik heb hem mogen proeven van de ja, is heel lekker. lekker. Ik dacht, ja. Je hebt zoveel voorkennis. maar ja, je ja, hebt natuurlijk ook nog wel gelezen. Ja, ja. Nou ja, goed, ik mag mij gelukkig prijzen dat ik vrijwilliger ben in het museum. Ja, daar ik zijn we heel blij, blij. mee. Ja, om, omdat het natuurlijk ook nieuw is, uh, blijkt het me heel bijzonder om uh, daar aan mee te mogen ja. doen en alle ontwikkelingen mee te maken ja. die dit museum gaat krijgen. Uh, ik weet ook dat toen ik de eerste keer daar was, was er in die grote zaal, waar dan nu die expositie is van uh, jullie eerste uh, gast, dat er een soort video uh, ja, presentatie hebben, ja, was. Ja, nou, we hebben dus we, toen wij uh, begonnen, stond er daar nog een opstelling in die eerste zaal. Uh, een, een stellage die eigenlijk gebruikt wordt voor de derde tentoonstelling. En de derde tentoonstelling zal dan over Jan van Belen gaan. Uh, we hebben er toen eigenlijk uh, voor gekozen om de hele zaak om te gooien. Met name omdat uh, die car art zo enthousiast werd ontvangen door de site, uh, site events. En toen dachten we van ja dat willen we eigenlijk niet mislopen. Er komt natuurlijk zo verschrikkelijk veel media op af. En die media heb je nodig om het uh, hdmz museum een gezicht te geven. Um, dus eigenlijk heb ik dat toen voorgelegd aan, de, aan uh, de, het bestuur van H.D.M.Z. En die zei, uh, ja, dat is goed, dus, dat is prima. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik inderdaad, moet ik dat inderdaad wel gaan realiseren. Dus we hebben toen, ik heb toen eerst die kunstenaar gevraagd, want dat is Marcello Zagal. Nou, die was natuurlijk helemaal enthousiast, want die, voor hem is het fantastisch om een openings, uh, tentoonstelling te mogen doen van het museum met alle pers uh, eromheen. En... Um, ja, en daarna hebben we dan die car art... Uh, en dan eigenlijk in de zomer, eigenlijk eind juni... beginnen we dan met de opbouw van die collectie van Jan. <coughs> en um, de ronde zaal, daar komt de film in. Ja. Dat is... <coughs> Neem een slokje water. Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik, ik was uh, toen ik dat zag... die presentatie daar in die filmzaal... Uh, behoorlijk onder de indruk, ja. omdat ik... Uh, het, het, het neemt je mee... Het, het, het zuigtje in het verhaal. Dus ik denk ja. dat dat prachtig kan worden. Ja, we hebben. <coughs> nou, kriebeltje in mijn keel. <laughs> um, nee, we hebben dus een. een, een uh, we, we, we hebben dus de grote expositiezaal waar de tijdelijke tentoonstelling is. We hebben de. Uh, de vaste collectie, en we hebben inderdaad een aparte ronde multimediazaal. En dat noemen wij de Panoramazaal. En uh, daar zie je dus op uh, 360 graden zie je daar een film over Zandvoort. Het gaat over de geschiedenis van Zandvoort um, in vier seizoenen. Dus dan start je eigenlijk in de lente met, uh, uh, met het, het, het arme vissersdorp, wat Zandvoort ooit is geweest. Daarna kom je in de zomer. Uh, dan is de opkomst eigenlijk van Zandvoort. Alle mooie gevels die, uh, die eigenlijk zijn verdwenen. Uh, dan kom je in de herfst en heb je de afbraak van Zandvoort. De, met name door uh, dat hier natuurlijk de Atlanticbal gebouwd moest worden. Uh, en dan kom je in de oorlog... Uh, dan zie je, uh, en daarna is eigenlijk, begin je weer met een frisse start in de winter. Dan start eigenlijk met een duik in de zee eigenlijk, natuurlijk op 1 januari. En we eindigen eigenlijk uh, de film met onze grote trots op dit moment, de, de, de, de, het circuit. Ja. En um, ja, dat, is, het, dat moet echt onze paradepaardje zijn. Dat, uh, dat is ons paradepaardje en daar hopen we dus heel veel bezoekers ook mee te trekken. Ja. Uh, en dus, dus eigenlijk is het een beetje een uh, het idee komt oorspronkelijk uit het feit van ja uh, Scheveningen heeft natuurlijk het, uh, uh, het panorama van Mestdag en dit is eigenlijk een moderne versie daarop. Ja. Maar dan een panorama van Zandvoort. Nou, ik, ik, ik, uh, ik was echt onder indruk. Ik vond het heel erg uh, mooi. Er is ook als je binnenkomt gelijk een winkel. Nee, je komt binnen in een, uh, in een soort winkelsituatie, ja. daar ja. haal je je kaartje op en dan uh, kun je keurig je spullen kwijt. Jullie hebben kluisjes uh, ja. die ook echt super uh, zijn, vind ik. Ik vind dat wel een hele mooie moderne manier van veiligheid verzorgen, ja. want ja. het, het, het is veiligheid voor de kunst en veiligheid voor de gasten. Ja, dat er is nog geen uh, mogelijkheid voor de museumjaarkaart, want daar is nee. een. Er is een.. Uh, ja. Je hebt een, een voorwaarde ja, voor ja, nodig. Ja, ja, nou ja, de, de, om een museumjaarkaart te krijgen moet je heel veel plannen schrijven. Dus je, de, je begint eigenlijk met een, het schrijven van een beleidsplan en dat ligt er wel, maar dat moet weer worden aangepast nu op de situatie zoals het nu is. Uh, dan heb je, je hebt een marketingplan, je hebt communicatieplannen, je hebt een collectieplan, een vrijwilligersplan, uh, de, de ethische code. Je moet uh, de, het bestuur moet voldoen, voldoen aan de good governance, ja, goed bestuur, precies. transparantie, al, al dat soort dingen moet gewerkt worden, moet geschreven worden moet je kunnen aantonen uh, dat je daaraan Precies. voldoet en dan krijg je een audit eigenlijk van de museumvereniging, die komt langs die gaat alles, al die plannen be eigenlijk bekijken Voldoe je daar wel aan ja. um, nou, en begrijpelijk dan, dat dat nog even duurt dat duurt langs, ja. omdat je dus ook daarnaast nog bezig bent met het organiseren van tentoonstellingen en ac ja. allerlei activiteiten, ja. dus dat, uh, daar moet je echt de rust voor hebben en de tijd voor hebben om dat goed zeg maar, op te schrijven en heel veel dingen zitten nog in mijn hoofd en die moet ik dus allemaal nog opschrijven en dan hoop ik eigenlijk dat we eigenlijk binnen dat een jaar dat is wel ja de, mijn ambitie in ieder geval om binnen een jaar die museumjaar te krijgen wat wel mogelijk is is mensen met een Zandvoortpas ja. die ja. kunnen die, ja. die gaan met korting uh, ja. binnenkomen ja. dus er is wel een mogelijkheid ja. om voor de wat mindere ja. uh, inkomen mensen toch binnen Zeker, te komen ja. uh, wat is de prijs om binnen te komen uh, voor volwassenen is het 6,50 uh, dan heb je, de kinderen zijn tot en met 12 jaar gratis. En dan van 13 tot en met 18 is het uit mijn hoofd. Nou, dan moet ik even denken hoor. Nee. 2,50 of 3,50. Dus dat, uh, nou, ja, volgens ja, nou, mij 2,50. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Het museum ja. moet natuurlijk toegankelijk zijn. Ja. Voor uh, ja. allerlei soorten, of allerlei soorten, dat klinkt onaardig. Voor allerlei uh, alle inkomens en alle mensen. Dus uh, daar wordt in ieder geval aan gewerkt. En ja. uh, nou ja, tegen die tijd dat de museumjaarkaart... Ja er komt, dan kom je maar gewoon terug en dan ja. kom je die maar gewoon uh, bij ja, ons precies. introduceren. Ja, ja. He, daar zullen veel mensen blij mee zijn. He, ja. want dat is natuurlijk wel een uh, mooi initiatief. Heel veel mensen hebben die kaart in Nederland. Ja. Ja, zijn we nogal ja. Weet ja. je ja. toevallig hoeveel mensen zo'n kaart nee, hebben? Nee, uit mijn hoofd weet ik dat niet. Nee. Nee, nou ja, maar er zijn eigenlijk... er inderdaad heel veel, omdat je dus echt wel een fundamentele korting krijgt. Als je geloof ik drie keer naar een museum gaat, ga je, heb je hem er in feite al uit. Maar dan, maar dan praat je natuurlijk wel over musea die heel veel musea rekenen, inmiddels al bijna 15 euro toegangsprijs. Ja. Dus en dat is echt wel heel erg veel. En ja. dat... Uh, en daarom dus dat die ja. mensen dan met zo'n kaart ja. Uh, ja. toch de mogelijkheid hebben om naar al die musea's in ja. Nederland te gaan. En het zijn ja. er nog wel wat. Ja. Ik het ook ja. voor C.J.P.? culturele jongerenpaspoort. Dat bestaat volgens mij helemaal niet meer. Ja, ja, ja. Mijn studenten die krijgen die uitgereikt van de mbo raad. en. Uh, okay. Die krijgen die kaart nog steeds. En die kunnen daarmee korting krijgen bij heel veel musea en dingen waar ze naartoe gaan. Ja, Je moet dan waarschijnlijk ook wel weer ergens op aangesloten zijn als museum. Dus daar moet ik in feite nog onderzoek naar doen hoe dat ja. precies uh, in elkaar steekt. Bedoel, we deden er uh, zo'n uh, 400.000 uit. alleen op het mbo alleen al op. Okay. Dus het is misschien best wel interessant. Uh, ja, ja. Nou, dat is zeker. Daar moet ik dan inderdaad nou, nog uh, ja, naar, inderdaad naar kijken. Inderdaad ook het promo Motor, hè, van dat jonge ja. mensen überhaupt naar het museum uh, gaan. Ja. Want uh, dat is best wel uh, belangrijk, vind ik dat uh, ja dat ook jonge mensen de weg naar het ja, museum Ja, Zeker, dat is heel vinden. erg belangrijk. Nee, goed, ja. Het begint al bij de educatie hè, ja. op school, ja. uh, wat er nu ja. bij jullie gaat ja. gebeuren. Ja. En uh, daarmee groeit dat vanzelf uh, door. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik verheug me dus uh, vandaag. Op de officiële opening. Daar ja. mag ik straks ook uh, bij komen helpen. Ja. Dus dat vind ik heel fijn dat ik dat kan uh, doen. Ik zal een kopje koffie bij bestellen. Dat uh, is prima. Ja. Nou, ik weet niet of dat ik uh, achter de balie uh, kom uh, te staan. hoor. Ja. Daar uh, zijn ook andere mensen voor. Wij zijn uh, gast... Uh, Mensen, gastvrouwen en gastheren ja. voor het museum. En uh, ja, uh, bijzonder. Dus, ja. Overigens hebben we de dertiende, vrijdag de dertiende nota bene. Hebben we, weer s avonds, hebben we weer een uh, bijeenkomst, of een vrijwilligerswervingsavond eigenlijk. Ja. Dit komt nog in de advertentie in de krant. Maar we, hebben nog steeds, we, zoeken, we zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Ja, nou je kunt als vrijwilliger je tijd redelijk zelf indelen. Hè. De openingstijden zijn van 11, of tenminste de, de, de diensten zijn van 11 tot 2 of van 2 ja. tot 5. Ja. Dus uh, het is niet eens dat je zo belachelijk vroeg je bed uh, uit moet. Nee, het museum is dicht maandag en dinsdag. Hè? Ja. Dus het is van woensdag tot en met zondag. En uh, ja, we, Jullie kunnen, of we kunnen, want ik, ik vind het wel leuk om we te zijn. Ja, gaan, bij. het is één grote familie. Het is één grote familie. We kunnen, denk ik, allerlei uh, ja, mensen gebruiken. En het, en het maakt niet uit of dat je uh, goed te been bent nee. of uh, dat je... Uh, als we houden met lang... alles rekening. Ja, precies. Dus voor iedereen is er een plekje. Nou. Nou, iedereen is welkom als iedereen bezoeker welkom, en als vrijwilliger. En als vrijwilliger. Precies. Allemaal jongen, dankjewel voor je komst. Ja, en uh, wij zien elkaar straks. Uh, we gaan nog luisteren naar muziek en daarna roepen we Gerry Rutte op om bij ons aan tafel te komen zitten. En daar zijn we weer. Na deze prachtige muziek waarvan ik even vergeten ben wie het was, uh, gaan we nu praten met uh, Gerry Rutte. Goedemorgen, Goedemorgen. Roy en Irene. Nou, Goedemorgen, wel, wel, Goedemorgen Gerry. Welkom terug uh, Gerry. Uh, ja. uh, niet voor de radio, of uh, wel voor de radio. Ja, voor de, maar de radio, maar, niet namens maar aan de, radio, de andere kant, maar voor Pluspunt. <laughs> ja. Uh, vertel, wat zijn we nou Nou ja, er is nu van alles is er, weer in maart uh, te beleven, uh, zowel in Noord als bij de Blauwe Trem. En uh, begin met maandag, uh, aanstaande maandag, 2 maart. Uh, dan, is er elke, uh, dan is er altijd de buurtkoffie in, laat ik het zo zeggen. Die is elke maandag. Maar nu deze maandag van, van 10 tot 12 is de koffie gratis. En er uh, is altijd een zelfgebakken koekje is erbij. Dus, uh, tref je buren... En uh, ook die je nog niet kent en kom gezellig op de koffie. Nou, dat is altijd heel gezellig op normalige. Uh, en is dat in uh, allebei of is dat Nee, dan, dit uh... is dit is op uh, in Noord. In Noord. Ja, okay, en, maar ja. dit is dus speciaal omdat de koffie gratis is, normaal is. Een kopje koffie is uh, 1 euro of zo. Maar nu. Ja, nou ja, er zijn toch mensen die best. dat uh, ja. ingewikkeld vinden. Voor sommige vinden. mensen is dat ja. best wel Klopt. veel geld. Hè? Dus maar in ieder geval elke maandag is er de koffie in, in, uh, in uh, Noord. Op woensdag is het ochtends in de blauwe tram. Ook van 10 tot 12. Ook van 10 tot 12. Maar alles is te zien ook op de site ja. van Pluspunt. Hè? Dus we hebben daar een, Pluspunt, een hele... Pluspunt.nl. Eh, ik wijs nog even op de Pluskrant. Ja, de krant, Pluskrant. Ja. dus alles in die zat, die, zat die zat bij de, de het Zandvoorts Een paar, paar weken geleden. En ja. die is vast ja. nog wel te krijgen bij de Blauwe Tram en Pluspunt in Noord. De klaar, de Lichtense zo, Lichtense bij de ze klaar. de balen dus Er zijn af, natuurlijk een boel ja. mensen die nog niet uh, nee. helemaal thuis zijn op internet en Facebook. Nee, nou ja. Nee, voor nee, de mensen die dat niet... hebben, daar daarop halen. Ja, dat is altijd wel heel interessant. Nou. En dan heb ik verder uh, in de Blauwe Tram uh, een introductiecursus biljart. Het blijkt dus, ja, dat is leuk. Het blijkt dus ook dat heel veel mannen ook eenzaam zijn. Ja, mannen en vrouwen zijn ook zijn eenzaam. Ja. Ja. Maar op verzoek uh, uh, willen ze dus een, uh, een introductiecursus starten: met uh, in vijf lessen de basisprincipes van, van het biljart, zeg maar. Ja. In de blauwe tram. Dat start op uh, maandagochtend 30 maart en dat is op 6 en 20 april en 4 en 11 mei van 9 tot half 11. Ja. In de blauwe tram. Blauwe tram. En als je je kan je dus opgeven de blauwe tram. Ik weet niet, nog niet wat de prijs is, want dat moet nog uh, kijken naar het aantal deelnemers, hè, de mensen die deelnemen. Hoe meer mensen, hoe, hoe goedkoper het, het is. wordt. Nou, dus dus zo is het. Als iedereen zich aanmeldt, dan wordt het leuk zo is in het. prijs. Ja. Je kan bellen, hè, blauwe tram 023 3040 700. Dus nou, wat een mooi nummer. 30, 40, 700. Ja. Dat was dus uh, de blauwe tram biljart. Dan hebben we uh, de Zandvoortse verhalenmiddag. Oh, yeah. ja. De volgende is, en dat is ook leuk, dat is maandag 9 maart. En dan is er wegens groot succes, de eerste is deel 2. Het vervolg op de verhalenmiddag van, uit november vorig jaar over winkels in de jaren 50 en 60. En nu is dit het tweede deel. En dan gaan, we weer verder, gaan ze weer verder kijken. Maarten Keur en Jan Kol presenteren dat. Het was een heel groot succes vorig ja. jaar. En dat is ook met foto's en Foto's, en hun eigen verhaal, filmpjes, mensen kunnen vragen stellen. En dat is van twee tot half vier met een kleine pauze. En dan krijgen we de mensen koffie en thee. De, uh, de entreepaars is 2,50 euro. Heel netjes. Nou, En het was vorig jaar, er waren wel... 85 man waren er. Nou, het was, maar het is zo leuk. Van vroeger, ja. hè? al die ja. winkels. Heel herkenbaar ook. Ja. Dus mensen, maandag 9 maart van 2 tot half 4 in de blauwe tram. Kostte 2,50. Uh, je hoeft je niet op te geven. Uh, je kan het wel doen, maar inderdaad weer het nummer 023 3040 700. Interessant. Ik ja. zet hem bij mij in de agenda. Want ik denk het is heel leuk. Dan heeft de blauwe tram sinds kort ook een eetclub. Dus je ah, kan ja. ook warm eten. Dat is elke dinsdag van 12 tot half 2. Ja. Dat Kun is een warm warme maaltijd. Warme hè? maaltijd. Ja. Je kan dan eten voor uh, 8,50 euro een drie-gangen-menu. Ja, ja. Nou, waar heb je het dan geld. over? Ja. He? Ja. Nou ja, wat is... en, en wat belangrijk is, is dat je mensen ontmoet en dat je met elkaar aan tafel zit. Ja. Want het is natuurlijk wel al in Noord, maar in, het was nog niet. En het is in allemaal op verzoek hè, van mij, We ja. allemaal dit soort dingen. Op verzoek van de mensen zelf. Ja. kunnen jullie dat organiseren. Ja. Nou, dat is dus nu gedaan. En dat wordt verzorgd door Maxima. Ja, want er, er zijn ook heel veel mensen ja. die in het dorp zeg maar, wonen. en die dat dan ingewikkeld vonden. De belbus is heel vaak vol. Hè, met, ja. Ja. met de maaltijden ja. die er in uh, Noord ja. Ja. zijn. dan is het heel vaak dat die belbus vol zit. omdat die mensen overal vandaan moeten komen. Dat ontlast eigenlijk ook een klein beetje de belbus. en het eten in Klopt. Noord. Ja. En het kan ook een beetje uitbreiden, want dan heb je weer wat meer ja, ruimte voor daarom, mensen. Ja. Dus, het is dus een, dat uh, is een, uh, een leuk initiatief. initiatief en uh, je kan ook uh, je kan je daarvoor opgeven uh, bij uh, op hetzelfde nummer wat ik net weer zei van de van de, van de blauwe tram. Dus altijd opgeven, hè? Dan, dan kunnen de mensen kunnen ze dat, zien. is nou, Altijd uh, zeker een even. plaatsje. Ja. Ja. Dan hebben we het Alzheimer trefpunt. Uh, dat is op woensdag 4 maart. Het is van half acht tot negen uur s'avonds in de blauwe tram. En dan, de, ja, het gaat nu over, ja, je kan kunst in alle vormen, voor de mensen, uh, dans, muziek, uh, en dat prikkelt de mensen ook. Ja. Dat weten we ook van de ja. zandstroom natuurlijk. Hè? Dat mensen toch liedjes mee kunnen zingen. En, en, en, uh, Muziek is dat altijd komt, goed. Komt weer, dat komt allemaal weer terug en zo. Zeker. zeker. Uh, dat is uh, dan woensdag 4 maart van half acht tot negen in de blauwe tram. De deelnemer is gratis. Dus ja. iedereen kan uh, daar... Uh. Dat was dat. Uh, even kijken. Dan hadden we ook nog de herstelgroep Verslaving. En dat is dus een uh, groep... Waarin het allerbelangrijkste is om te, uh, te kunnen stoppen met gebruik. Met gebruik. Dus nou, dat kan alles zijn: ja. drank, uh, drugs. Ja, noem maar op. Wat is, wat voor verslaving, uh, hè? Je ja, kan overal er zijn verslaving, die, die, die, koffie, seksverslaving. <laughs> nou ja, ja. maar nou ja. Ook, ook mensen die verslaafd zijn aan hun tabletten, hè? Bijvoorbeeld, ja, op aan hun telefoon, of telefoon, ja. telefoon ja. tablet. Ja. Ja. Er zijn vele mogelijkheden ja. van verslaving, dus, maar daar kun je hulp bij ja, krijgen. Kun je hulp. En er is een, een ervaringsdeskundige erbij en het is ook elke maand, elke dinsdag, of elke dinsdag is het van 7 tot half 9 in de blauwe tram. Ja, daar is toch een, toch een groep die daar regelmatig uh, bij elkaar uh, komt. Nou. Uh, wat had ik dus? Alzheimer. De depressie, depressie-supportgroep. Dat is ook wel een belangrijke. Die ko is, komt ook uh, op maandag 2 uh, en. 16 maart bij elkaar ook in de blauwe tram dus twee keer in de maand van half acht tot negen ook en het gaat ook over mensen met een ha met, uh, met met met uh, ja die, die die depressies hebben meegemaakt ja. dus dat kan ook van alles zijn ja. Ook met een ervaringsdeskundige en uh, Rob Spruit dat is uh, en Esther Madeira die zijn degenen die daar uh, daar deskundig over zijn ja. Rob Spruit ook zeker hè? die is ja. ook uh, heel uh, uh, je kan je aanmelden voor de, de pres de supportgroep bij, bij Esther Madera. En dat is een ander telefoonnummer. Dat is 06 4544 3769. Of op spruit 06 2034023. Maar dit kun je ook. Terugvinden in de Op de site, op de site van de ja. Pluspunt. Perfect. Nou, uh, hebben jullie ik... nog een vraag? Of, uh... Nou, ik denk dat, uh, dat we mensen moeten uh, vragen die informatie willen hebben om te kijken op Pluspunt.nl. Uiteraard. Ja. Voor de mensen die wat minder uh, handig zijn met een computer of uh, met kijken op... Uh, Internet. Zij kunnen altijd bij de, bij de blauwe tram binnenlopen. Altijd. Want daar is in principe altijd iemand aanwezig ja. bij de balie. Ja. En dat geldt ook voor pluspunt ja. in Noord. Ja. Daar zitten ook dames bij de receptie. Ik mag daar zelf ook wel eens zitten om te helpen. En daar kun je altijd alle informatie ja. krijgen. En, uh, ja. Schroom niet, aarzel niet. Ja. Ga er gewoon naartoe. Ja. Het is gezellig. Het is warm daar. Het is warm En er en zijn zoveel dingen is zoveel te, doen, te daar. doen daar. Er is echt prachtig. Daarom even nog over zoveel te doen. Pluspunt kan altijd nog vrijwilligers gebruiken. Ja. Zowel in noord als bij de blauwe bij tram. De blauwe tram ja. Ja. Uh, en ook bij de balie. De blauwe tram. Daar is toch wel behoefte aan, ja. aan mensen die aan de balie kunnen zitten. Mensen informatie kunnen geven. En, ja. zo. en het al... is heel leuk. Want en het zijn is leuke heel leuk. collega's. Het is leuk. Dus het is gezellig. Ja. Nou, dankjewel Gerry. Um, is het alweer voorbij? Ja. Oh? ja oh. Ben je nog meer vertellen dan? Nou nee, ik, maar ik dacht, uh, ik weet het niet. <laughs> <Maar> <laughs> gaat het gaat zo we, we, we, we hebben niet zo heel veel ik tijd meer over. Wij nee. moeten de agenda okay. nog even doen. Uh, rond. Dank jullie wel en tot volgende maand. Graag tot volgende. Goed, nou uh, vanavond is er uh, bij de protestantse kerk de babbelwagen, die begint om 8 uur. Zandvoorts verleden in het heden, dus uh, mocht je nog zin hebben om gezellig naar de Protestantse kerk te gaan en leuke dingen over Zandvoort willen horen, ga vooral daar naartoe. Aanvang 8 uur, maar je kunt iets eerder de kerk kennen, uiteraard. Nou, uh, Jess in Zandvoort hebben we al uh, gedaan. En we hebben vanmiddag, voordat we naar vanavond gaan. natuurlijk ook nog de opening van het HDMZ Museum voor het publiek. Precies. Om vier uur. En dan hebben we op 15 uh, maart. de laatste zandtekraampje van de Recreade. in Theater de Krocht. Ja. En dan hebben we 15 maart. classic concerts. de Strijkers. Trio Alta Corda, dat is van het residentieorkest en het is om half drie. En de kerk gaat om twee uur open en dat kost vijf euro. En op 27 maart hebben we dan weer de 30 van Zandvoort, het grote wandelevenement. Ja, gigantisch hè? Gigantisch. Het is echt ontzettend groot. Ik wil toch nog even iets anders zeggen, want uh, de... De Cinema Nostalgie Club die heeft aanstaande dinsdag om half twee de film La Belle Époque. Is een hele bekende film en voor de mensen die dat iets zegt is dat heel interessant om naartoe te gaan. En dan is er woensdagavond in de Simon van Kolom Filmclub de Interpreter. Dat is een, Slovaaks, een, een Slovaak en een Oostenrijker die hun oorlogsverleden delen over hun vaders. Ook een hele interessante film om nee. naartoe te gaan. Dat is om half acht. En dat kost, uh, ja, kost 7,50. Je krijgt een gratis kopje koffie en een uh, kopje thee. Maar vooral die club is ook voor mensen hè, die, die behoefte hebben aan contact. Want je zit voor die tijd gezellig met elkaar nog te praten. Je kunt daarna nog met elkaar praten Naar in het praten. foyer. Ja. Dus uh, ga daar vooral naartoe. Ik uh, zeg, uh, we gaan afsluiten. Ja. Misschien, of hebben we nog tijd uh, voor nog wat meer... Uh, we hebben nog drie minuten over. Nou, wat kunnen we er nog meer... Uh, heb jij nog wat nou, uh, te kunnen, melden? We kunnen natuurlijk een heleboel mensen gaan bedanken. Dat, dat we kunnen we sowieso. we nu tijd doen. voor hebben vandaag. Uh, we hoeven de agenda niet meer voor te lezen. Want die heeft uh, Gerry al uh, voor ons uh, gedaan. Voor het grote gedeelte. <laughs> het grote gedeelte. <laughs> Zeker. Uh, dus ik zou zeggen, laten we in eerste instantie bedanken... Uh, Thomas de Jong voor de techniek. Koor Draaier, die uh, de muziek weer heeft samengesteld vanuit een ver oord. Ja. Uh, Roy van Buringen, die de redactie deze keer nog ja. gedaan heeft. Um, uh, ik wil jou natuurlijk bedanken, Irene de Jager. Roy Dongen, dankjewel voor de medepresentatie. Altijd weer gezellig. Zeker gezellig. En we willen ook bedanken Gert van Kuik. Die vandaag de koffie heeft geschonken. En natuurlijk mogen we niet vergeten Hotel Hoogland. Uh, voor de gasvrijheid. De koffie, het thee, het water. Uh, en de gasvrijheid, want het was ongekend druk. Ja. De luisteraars komen de volgende keer ook gewoon gezellig. Een gratis kopje koffie drinken in Hotel Hoogland tijdens de uitzending. Soms zit er zelfs een lekker koekje bij. Uh, en u hebt... In ieder geval aanspraak met een heleboel gezellige, leuke mensen. Interessante gasten die in Goedemorgen Zandvoort aan tafel komen. Ja, Wij gaan er eigenlijk vanuit dat het gesprek over de auto's over het strand via Noordvoort nog niet klaar is. En dat we daar ongetwijfeld in een volgende uitzending nog meer over zullen gaan horen. CQ zullen bespreken. Ik vind het ook wel dat het goed is dat we dit aan alle kanten bekijken. Dat we als radio kijken naar alle... In ins en outs Zeker. van de gedachten die men heeft over uh, dit verhaal. Want uh, ja, uh, het is tenslotte uh, een belangrijk stukje. En uh, laten de mensen ja. maar komen vertellen wat ze ervan vinden. Dus daarom nodigen we ook mensen uit dat als we weer een uitzending hebben... kijk in de Zandvoortse krant, want daar staat het programma in van de radio-uitzending. Dan kun je zien wie er komen als gasten... En als je dan vindt dat je daar ook bij wil zijn of eventueel daar iets over wil zeggen, dan word je bij deze daarvoor uitgenodigd om dat ook te komen doen. En want je kunt commentaar leveren aan de zijlijn, maar je, het maar je kunt hè? het hier ook komen ja, vertellen. Ja. En dat vinden we helemaal niet erg. Misschien dat het op een fatsoenlijke manier gebeurt, staan wij Precies, open voor ja. alle... Mensen die willen komen praten over de onderwerpen die wij al uitgezocht hebben. Dat mag bij het gemeenteraad, dat mag ook bij ons. Juist, zo is dat. Zo is dat. Ja. Nou, dan hebben we nog één klein stukje muziek. En dat is Paul McCartney in Wings, Mrs. Vanderbilt. En dan wensen wij iedereen een fantastisch fijn, mooi weekend. Mooi weer is het niet, maar het is wel gezellig. Goedemorgen, antwoord.